Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Er wordt nog steeds druk gezocht naar de verdachten van de schietpartij zaterdag in Zwijndrecht... Een vrouw kwam daarbij om het leven en haar dochter raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 49. De politie vond vandaag zijn auto en inmiddels rijdt hij in een andere wagen. We hebben nu het vermoeden dat hij uh, op dit moment zich voortbeweegt in een grijze Skoda Octavia met het kenteken KV121F. Dus we vragen mensen naast dat we zijn foto hebben verspreid, zijn naam hebben verspreid, om uit te kijken naar de man, maar ook uit te kijken naar de auto waarvan wij het vermoeden hebben dat hij zich daar op dit moment Mee begeeft. In Tilburg is een man opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met de moord op Peter e. de Vries. Volgens de politie zou die hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslag. De Vries werd in 2021 vermoord en er zitten nu meerdere verdachten vast. Als je twee jaar geleden met Sinterklaas of kerst je luchtje of je boek niet op tijd binnen had, dan is de kans groot dat het afgelopen jaar dat wel zo was. Meer pakketjes zijn namelijk op tijd bezorgd, blijkt uit onderzoek. Rond kerst kwam 4,6% van de pakketjes te laat. En een jaar daarvoor was dat nog bijna twee keer zoveel. Komt volgens de onderzoekers vooral doordat er weer meer is geïnvesteerd in personeel. En Shakira is lekker bezig. Dat heeft allemaal te maken met haar laatste track. Ja, deze diss track over haar ex heeft ervoor gezorgd... dat ze nu bovenaan de lijst staat van de meest gestreamde Latin-artiesten op Spotify... Daarmee is ze de eerste vrouw ooit die dat lukt. Tot nu toe waren er alleen maar mannen te vinden bovenaan die lijst. Uniek, maar niet helemaal verrassend, zegt deze lettingkenner. Uiteindelijk hoor je hier gewoon een popsong. En uh, denk ik dat hij voornamelijk heel veel streams heeft door natuurlijk haar opgebouwde status. Maar ook omdat het nummer natuurlijk eigenlijk gewoon een dis is naar haar ex. En uh, dat ze verkoopt en dat uh, ze heeft bovendien een hele... Ja, potente samenwerking met een Argentijnse producer hierop, DJ. Maar natuurlijk tof dat, dat dit een, een vrouw is, een Latino vrouw. Krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt, maar blijft het wel droog. Morgen hetzelfde recept als vandaag. Bewolkt met zo nu en dan een beetje zon en tussen de 1 en 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Als jij ineens voor me deur staat en het regent dat het giet, weet dan dat je meteen op me kan rekenen, mijn vriend. Misschien heb ik niet veel te bieden en is die bui niet 1, 2, 3 verdwenen. Maar hier geef dat even niet, hier, ik geef je een stoel. Ik geef je een glas, ik geef om je vriend, dus geef me je jas. Hoe harder het regent, hoe zwaarder de tas Jouw natte pak. Naast mijn vuile was. En die spullen komen later wel. Laat ze lekker liggen. Ik ben blij dat je hebt aangebeld Of je helpt of praat, ik luister naar je. Dit is je thuis vandaag. Pak de ruimte maar uiteraard. Yeah. Ja, want ook de donkerste wolken drijven over. Mijn deur blijft open tot het eindelijk weer droog is, geloof me. Het wordt beter op de natuur. Trek je natte jas maar uit. Ik zet de ketel op het vuur en wees. Want het is zomer, Als sta je te rillen. De kou in je lijf, maar allemaal over. Maar tot die tijd kun je schuilen bij mij Vriend, we leven ons rotte zijn dagen dan breekt ik je op Schuilen bij mij Laat die wind en die regen maar komen. zijn klaar voor de storm. Schuilen wij, wij. En Ik snap het soms wordt het even te veel. Er is zonneschijn beloofd, maar het regent nog steeds. steeds. Dan sta je dan doorweken alleen. Met het water aan je lippen maat. ik leef met je mee. Zelfs als de wolken alles donker maken. Voor je kopje ondergaat, is het al lang weer omgeslagen. Zeker de meest vreselijke donderslagen komen. Als je rekent op zonnestralen. Men, ik ken de verhalen, de pieken, de dalen. Het in de storm van je onmacht verdwalen. De schaamte, de twijfel, het malen van altijd maar weer, je doel niet behalen Toch wil ik je vragen niet te streng te zijn Al lijkt het nooit meer op te klaren, het zware weer gaat echt voorbij Ik garandeer je, wanneer de wind is gedraaid Dat jij er zal zijn, als ik erop vraag Wordt altijd weer zonne al sta je te leren. De kou in je lijf draait allemaal over Maar tot die tijd, kun je schuilen bij mij we leven als rotten zijn dagen, dan breekt het je op. Schuil bij mij. Laat die wind en die regen maar komen, we klaar voor de storm. Schuil bij mij. En ook dit jaar komt er werk van Engel uit, 40 heet het dan. En dat is eigenlijk een logisch gevolg op 30. Wat hij hem 10 jaar terug heeft uitgebracht. Dus dan kun je wel raden wat hij over 10 jaar gaat doen. Dan heet het 50. Maar goed, hij heeft het al een beetje uitgelegd in het programma van, van ons in de Auteur van Maar dit is toch echt weer even een beetje ouderwets... want ook Paul de Munnik is er een beetje op te horen. Niet alleen Paul de Munnik, ook Soria en Just. Uh, Schuilen bij mij is een dubbele a-kant. Uh, dit is een beetje het meest uh, vlotte nummer. En uh, dan heeft Engel ook nog best een wat gevoelig nummer uitgebracht. Droom. Die zal ik ook nog eens een keer even laten horen in... Uh, Misschien even op de maandagavond. Want daar zitten we nu even tijdelijk op. Dat alles heeft te maken met de Rob Akda woord Ik zeg het er even bij. Want komende donderdag begint het hele cyclus van voorronders. Die uit moeten, moeten gaan monden in een finale in het patronaat op 12 maart. En daar zitten dan zes acts in die je dan kunt zien. En dat is dan weer op zondagavond. Dus dat scheelt dan weer voor ons. Maar we moeten toch eventjes een beetje schipperen met de tijd. En toen hadden we een beetje bedacht van laten we dan even voorlopig op de maandagavond het een en ander doen. Zodat we dus ook de bands van de Rob Agda-woord aan bod kunnen laten komen. En dat kan, want we hebben toch drie uur. Het zal alleen bij de Night-editie misschien een beetje lastig worden, want daar zitten er meer in. En die avond duurt ook een stukje langer. Dus dat is eventjes voor de Rob Agda-woord. Weer terug naar het afgelopen week. Want het was de week van Eurosonic en later Noordenslag. Want ja, eh, Noordenslag is een beetje de afsluiting, heb ik me laten vertellen. Van eh, de, de festival waarbij eh, boekers en dat soort zaken uit de muziekindustrie... gewoon eh, door Groningen heen wandelen en kijken of er nog iets eh, te halen valt. Want het is dan een lopende etalage, eerlijk gezegd levende etalage... ...de hele binnenstad dan wel te verstaan... ...met nieuwe bands of nieuwe songwriters... ...en noem ze maar op. Um, deze band, uh, daar hebben we ook wel eens... ...aandacht aan besteed. Ivy Fox was daar ook uh, te zien. Want die hebben dat uh, een beetje zelf af uh, weten te dwingen... ...door hun achterbanden te mobiliseren... ...of ze dan uh, bij een showcase... ...van Pinguin Radio mogen komen. Nou, dat is er wel gelukt. Dit was een van de singles die ze in 2022... ...hebben uitgebracht. Je hoort ook Jules erop. Sweet 16 down home. In front of a mirror she breaks down How long will she be stuck in this town? Cause she just wanna go out and live There must be more to life than feeling like this Late at night with a glass of cheap red wine Her daddy screams dinner is at nine. Each day the same routine She's stuck in her life that just You of her makeup She wonders if she should break up Real love is a grown-up lie She hasn't felt it bounding in a long time Dat is een uh, ja, samenvoeging van uh, The Cruise... Uh, die uh, met uh, deze band uit Haarlem... samen uh, de nodige optredens wil gaan doen het komende jaar. Bovendien uh, komt er nieuw werk. Uh, dit is al een single die vooruitgeschoven is. En zoals ze zelf uh, zeggen... je hoort er duidelijk nog iets in terug. Uh, natuurlijk de fascinatie van The Cruise voor Bruce Springsteen. Die hoor je heel duidelijk uh, erin uh, terug. Maar ook een... Uh, ja, Vette productie uit de jaren 70 zoals Meatloaf ze heeft afgeleverd... van Jim Steinman. Een combinatie. Nou, dat heeft hij ook wel beloofd en waargemaakt, deze The Cruise. En de Dukes of Harlem, dat is een... Uh, ja, dat zegt het eigenlijk al. Uh, dat zijn jongens die ook net als Pien aan het conservatorium van Haarlem hebben gestudeerd. Uh, de muziekafdeling van In Holland... En daar is deze band uit voortgekomen. Stuk in Here is dus de single die vooruitgeschoven is voor het album wat nog gaat komen. Voor ook nieuw materiaal, want dat zal deze week zijn een beslag gaan krijgen, is Eva Lima. Want die heeft ook nieuw materiaal wat komende week het levenslicht gaat zien. En dit staat er wel nog op Pearl Inside. Deep in the dark, feeling the pressure, waves from above, nobody knows what's under the surface, caught in the flood. For me to let you die ook bij ons is geweest. Deze Tobias Bader. Ik zou haast denken, dit heb ik toch al eens eerder gehoord. Nou, misschien ook wel, want het is een vette product. Moet ik eerlijkheidshalve zeggen, want... hij heeft hier de hulp gehad van Robin Berlijn. Zijn uh, gitarist van de Fatal Flowers... geldt als een van de beste rockgitaristen van dit land. Uh, daar heeft hij weten te, spriken, te strikken voor dit nummer Speed of Light. Eva Lima met Pearl Inside hoorde hier daarvoor... Weer even terug met de beide benen op de grond. En rustig aan, Pietoe met die foto. Uh, uh. up on the bathroom floor covered in blood I don't want her to see me like that so I keep on locking the door Young midnight rambler Don't give up on your dreams just yet Cause a roof is a man-made thing And hope is as strong as regret a Oh, help De officiële single. Afgelopen donderdag hadden we onze eigen versie laten horen. Want ook Max Polman dook op uh, bij Eurosonic Sonic Noordenslag. En dat uh, was volgens mij ook in zo'n showcase. Uh, samen met Kalidus, uh, een andere band uit Groningen. Die, uh, die we ook al hebben laten horen. Uh, die speelde ook in datzelfde café waar deze Max Polman uh, speelde. Dance with the Devil met Jeroen Egge op de andere gitaar. Uh, en dat rauwe stemgeluid van Max Polman... Ja, wij denken gewoon... Hij moet uh, gewoon de landelijke zenders op. En uh, daar uh, is niks mis mee. Pietoe, hoorde die daarvoor met die vote. Nu, uh, even een blokje. Want uh, Berenice van Leer... Want uh, ja, de naam van Leer zegt natuurlijk heel veel. Voor uh, de mensen die wat langer op uh, deze wereld rondlopen... Is zij de dochter van Thijs. Van Focus. En Berenice is um, bezig om een album uit te brengen. Dat heet uh, From Silence. Uh, dat wordt op 5 februari wordt dat, uh, gepresenteerd in Bittersoet. En naar aanleiding uh, van dat uh, verhaal van From Silence... heb ik het uh, gesprek opgenomen. En gaat dat straks nog een keer uitgezonden worden. En het is ruim 10 minuten, bijna een kwartier zelfs... Uh, dat we Berenice aan het uh, woord laten. Maar eerst uh, nog het uh, materiaal van haar met Moonsong. Moonsong. Thank you. je denkt, dat is toch een hele bekende fluitist. Ja, dat is dus papa lief. Dat is dus uh, Thijs van Leer uh, die je uh, op uh, dit uh, nummer hebt uh, gehoord, Moonsong. En um, ik had dus afgelopen donderdag een uh, gesprek met uh, deze Berenice uh, van Leer en daar ga je nu naar luisteren. En Berenice hangt ook aan de telefoon. Goedenavond. Hallo, Jaap. Hallo. Hoi. Nou, um, ik, uh, ik hoorde uh, toch ook een fluit, een beetje ja? er doorheen.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 hij wordt zoveel gezegd jaar. En dat uh, is yeah. natuurlijk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 In de zaad. ja, en toen kwam focus ook voorbij zitten ja. met uh, palief van jou. Ja, dat, dat, dat, gelukkig maar. Ja, moeten we dat koesteren, die uh, dat uh, die Nederlandse muziekgeschiedenis. Tuurlijk. Ja. Uh, mijn vader heeft een hele grote rol gespeeld in de, in de, in de rock, pop en uh, klassieke uh, muziek. Mm -hmm. We hebben gewoon nummer één hits gehad met Hocus Pocus uh, Sylvia in ja. Nederland. Ja. Uh, <laughs> Uh, nou ja, hij, hij speelt nog steeds, hè? ze zijn nog steeds in tour toeren. Hè? En vooral in Engeland heel veel, hij moet binnenkort weer 23 op 2 daar doen. Ja. Hij staat 4 februari bijvoorbeeld in de Zoetermeer weer, in de boerderij. Ja. Ja, hij is gewoon nog steeds aan het rocken, die oude pa van me. Ja. Die gaat ook niet stoppen. Hij kan het, hij, hij kan het niet laten in ieder geval. Hij, hij, ja, hij wil dat gewoon nog blijven doen, als het als het leven. Ja. Hij ja. kan niet zonder muziek. Dat kan niet. Nee. Nee, nee, dat, dat kan niet. Dat zie ik hem ook nooit doen. Nee, dat geloof ik ook wel. Um, in, in hoeverre is hij van invloed uh, geweest op jouw muzikale carrière in dat, in dat opzicht? Nou, eh... Uh...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 en toen kwam corona, waar we allemaal stil moesten... Schij uit, uit. Ja? schij ja. uit. Weet je nog, ja. Weet je nog? Nou ja, ik, ik heb wel een fijne herinnering met een paar nummers... die ik dan wel eens heb gedraaid in de periode... dat we dan zelf een programma van tevoren moesten voorproduceren. Ja. Maar dat was ook niet alles. Je zit natuurlijk het liefst, sta je gewoon achter een tafel... en je hebt straks vier heren die hiphop gaan brengen straks. Dat heb ik veel liever natuurlijk. Maar goed, ja. uh, ik kan me er iets bij voorstellen. Er zijn er ook bij... Uh,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 Ja, er ja, staan er ook nummers op die, die voor jou persoonlijk zijn? Of gaat het bijvoorbeeld ook kijken naar anderen? Dat soort dingen? Ja, het is een heel erg persoonlijk album. Er staat, wel één, er staat één cover op van Liz Wright. Hmm. Amerikaanse zangeres, is helemaal geschreven. Ja. Speak Your Heart. En alle andere liedjes. Er staat één een een heel persoonlijk liedje op, op over... Eigenlijk mijn moeder die is overleden in 2003. Uh, I'm Here. Um, en de rest is eigenlijk allemaal geschreven...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 Um, het is heel persoonlijk klein, um, een beetje filmisch misschien. Het is, er zitten wel een aantal lagen in, mm -hmm. maar het is gewoon een heel andere kant dan mensen van mij verwachten live.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 Overal, ik heb een uh, website, .com. Ik Spotify kan je me volgen, Instagram, bereniesvanleer, uh, op Facebook op Facebook uh, pagina, uh, YouTube kan je ook nog doen, maar daar doe ik niet zo heel veel. Hmm. Uh, TikTok heb ik nog niet ontdekt, maar iedereen zegt, ja je moet ook op TikTok, Ja, en ik denk, dan ja, niet te Nou ja, goed, uh, de, uh, dat is mij <laughs> <Ook> moet even. <laughs> <laughs> en je kan ook uh, een nieuwsbrief uh, via mijn website, een nieuwsbrief abonneren. En een, uh, ik heb nu iets van 300 abonnees. En dan stuur ik wat persoonlijke mooie brieven. Met uh, wat, wat extra informatie. En extra leuke weetjes. Ja, en tot zover was dat het uh, gesprek. Wat ik had met uh, Berenice van Leer. Uiteindelijk ook nog een single. Die op From Silence terug te vinden is. Turn the world around.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 the rhythm in life Opening my rusty door, let the breeze come find me, closing eyes and feeling air bringing back old memories All my dreams are getting clear, inspired by the trees I'm a wild and playful seed, let the wind come carry me We have a will and a vision and mind There Tot zover Ruud Hauweling, wonend en residerend in Zandvoort. Jazeker. En waarom draaien we hem? Uh, dat heeft alles te maken met uh, materiaal wat uh, aan zit te komen van uh, Ruud. Want Ruud is bezig met de laatste hand uh, te leggen van het album... wat hij verderop in 2023 gaat uitbrengen. En daar speelt ook nog een voormalig radio collega een rol bij. Tegenwoordig is hij gemeentevoorlichter Walter Zands. is een uh, goede fotograaf. En hij heeft al een profiel, volgens het al, waar Ruud helemaal ondersteboven van is. Omdat hij dat volgens een bepaald procedé eh, doet. Kijk, en ik krijg ook meteen een melding, want die stiekem een Walter Sans die zit gewoon nog uh, te luisteren. Uh, nee, dit <lacht> is uh, van mijn uh, vrienden van de kant nog wel zo. Maar goed, we gaan uh, even afsluiten, want we hadden daarvoor dat het trouwens Berenice van Leer aan het woord gelaten over haar album, From Silence. Dit is Low Eriks.